Goedemorgen, ik ben Sit en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor veel kinderen is de wekker vanochtend voor het eerst sinds weken vroeg afgegaan. In het midden van het land is de zomervakantie voorbij... De vraag is nog of er vandaag voor alle klassen ook iemand staat. Want het lerarentekort is nog lang niet opgelost. Demissionair onderwijsminister Marielle Paul gaat ermee aan de slag. We gaan hier inderdaad praten over wat we kunnen doen... om leraren te behouden voor het onderwijs. Nieuwe leraren goed te begeleiden, zodat ze ook in dat onderwijs blijven. Ja, in de regio Zuid hebben scholieren trouwens nog een weekje vrij. En in het noorden nog twee weken. Daar hebben de scholen dan ook nog eventjes de tijd om vacatures op te vullen. Nog honderden mensen... Ze worden vermist na de natuurbranden op het Hawaïaanse eiland Maui, dat zegt de gouverneur van dat gebied. Hij zegt dat het nog weken kan duren voordat slachtoffers geïdentificeerd zijn en dat het in sommige gevallen zelfs niet lukt. We do have extreme concerns that because of the temperature of the fire, the remains of those who have died in some cases may be impossible to recover meaningfully. Vandaag komt president Biden met zijn vrouw naar het eiland om te praten met reddingswerkers en overlevenden. En komend weekend staat Zandvoort weer op zijn kop voor de Formule 1. Daar komen elke dag minstens 100.000 mensen die kant op. En dan is er om de hoek ook nog eens een groot festival, Mysteryland. Dat komt allemaal goed, zegt de burgemeester. Ik moet zeggen, we hebben te maken met een hele uh, professionele organisatie natuurlijk. Met ook alle internationale partners daarachter. En uh, ja, je ziet dat het eigenlijk uh, heel voorspoedig verloopt. Uh, de eerste twee jaar waren natuurlijk spannend. Inderdaad, het eerste jaar met corona. En vorig jaar was het de eerste keer dat de hele organisatie op, op volle toeren draaide... met volle Publiek en dat betaalt zich nu ook uit, want je ziet dat, dat het heel, heel goed loopt. En ook als je niet van Formule 1 maar wel van het strand houdt, dan ben je dit weekend gewoon welkom in Zandvoort. Wel een tip van de burgemeester: kom dan pas na 12 uur, want dan zijn de meeste racefans al op het circuit. Het weer, een dag met veel zon. Uiteindelijk kan het in Limburg vandaag lokaal 28 graden worden. Er staat weinig wind en ook vanavond blijft het nog lang lekker warm. En ook morgen krijgen we weer zo'n zomerse dag. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door politieonderzoek na een ongeluk is de A9 Amstelveen richting Alkmaar... nog altijd dicht bij Knobbert Verkeer kan omrijden over de A4 en de A5. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort? is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Zit je op, mister! Yeah, what well, I said, sir? So, yeah, no, no, no, Yeah, get your hands in the air, sir. Woo, yeah. Then you will get no hurt, Mister. No, no, no. I said it, yeah.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 Een beetje, een beetje reggae in 54-46 van de toetsende Maaitals. tals Maytals. Nou goed. -tals, ja. um, welkom bij het tweede uur van uh, Goedemorgen Standvoort. Goedemorgen Zandvoort. We zitten hier nog steeds met uh, mijn grote vriend Gerrit Loogman. Het is uh, heel gezellig hier, want het is, is wel uh, hartstikke druk gezellig. voor hier. Hè? Ja, leuk, ja, het man. is leuk ja. want we zitten hier natuurlijk uh, bij Rabbel in, uh, in, uh, in het... Uh, in de blauwe tram. Robber Race Café. Ja, uh, ja. Race Café. Racecafé. Ja, racecafé. En dan komen ja. toch steeds meer mensen langs. Ja, nee, dus, dat is hartstikke leuk. En deze uitstelling staat natuurlijk wel een klein beetje in, in, in, in het teken van de race. Absoluut. En uh, nou, we zijn hier ook... Uh, als, we, als we hier om ons heen kijken, zien we alleen ja, maar racefoto's. Ja, foto's Prachtige allemaal. dingen uit de 70 zeventige jaren. Ja, de auto's en, uh, die nog uit de Engelbedstraat kwamen, weet je wel. Ja, garage Davids. Ja, wij weten Waar nu, uh, uh, zeg maar, Dirk van den Broek is, hè? Ja, ja inderdaad. Daar kwamen de wagens naar boven rijden. Ja, en ik, ik zie, zie hier een foto van, een, uh, van Ellen Prost. Die uh, over, de, over, de, over de. Hoe heet het gaat? Over de. de, de, de bij de Hunsroe dingen? Nee, nee. Over bij de Finish. De finish. Ja. En daar staat mijn broer op. Ja, daar zit allemaal. En daar staat uh, Robbie op. op. Ja, geweldig. Ja, ja grappig hè. En Jaap ja. Willemsen. Helaas nee. zijn ze allemaal niet meer onder ons. Nee, dat kon allemaal toen nog hè. Eind jaren 70, begin jaren 80. Ik denk niet meer dat ze het nu toestaan nog, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, denk het ook niet. Nee, nee. Goed maar we gaan verder met ons programma Wat hebben we in de tweede uur nog uh, We hebben zo Carina Die is er misschien al Hoi Carina ja. Hi Carina. We, ga, we gaan zo met jou uh, over de tulbandactie praten Carina. Ja. Want ja. Uh, daarna gaan we nog even met Erik Weijers uh, van het circuit over het bijprogramma in het Formule 1 weekend. Daar is wat het een of ander over te doen. Ja, en daar, uh, uh, uh, ja, Daarna uh, uh, komt Bas van Bodegraven Bas van, Bodegraven van uh, uh, de fanpage GoMax. Ja, die is al gearriveerd. Heel leuk om met hem straks te praten over de ontwikkelingen rond uh, deze fanpage. Um, maar goed, we gaan eerst uh, praten over de tulbandactie. Het is heel anders. Dat heeft weinig met Formule 1 te maken, volgens mij, Carina. Nou ja, misschien hebben ze wel trek om een uh, echte Nederlandse tulband. Nou ja, je, je, je kan er een aanbieden. Het is, toch man, geen, ja. het is toch geen muziek, hè, ja. de tulband? Nee. <laughs> nee. Nee, maar misschien vindt Hamilton het wel lekker om even een tulband te doen. Ja, tuurlijk wel, ja. denk oh, het wel. Ja. Oh, Zo'n tulband is het. Doe je er een beetje hard in en dan uh, komt het helemaal goed op. Nou, <laughs> nou daar wint hij zeker. Ja, daar wint nee, hij zeker. Um, Vertel. Uh, nee, de, de reden dat, uh, dat ik hier nu bij Tilly Bodaar van de Dioconie zit, is omdat wij een tijd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 geregeld en betaald. Nou ja, geregeld, pluspunt regelt. Het jongerenwijk regelt het, maar de kosten zijn voor ons. En dat is de traditie van jaren. En dan gaan we, dus het is een gezinsdag. Dus dat betekent dat er ook een buggy in de bus mee kan. Het is dus echt een uitstapje voor ja, het gezin. Meestal moeders met kinderen. Ja, we hebben dit natuurlijk gedaan toen voor uh, de jongeren... die eigenlijk, met de jeugd, die eigenlijk zo in de zomervakantie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 Die eh, is ook van oudsher of eh, jaren terug, een actie in de herfstvakantie. Dan gaan ze dus op weekend met z'n allen. Eh, eigenlijk is het in een hotel, ik weet niet precies waar, ik, maar dat is een geweldige actie en ook die ondersteunen wij dan. Dus. Het is allemaal hartstikke mooi. En eh, daarnaast kunnen ze nog naar een jeugdhonk, die ze... Je vertelde net leuk dat ze ook bij het Pluspunt in Noord bij elkaar kunnen komen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 Door storten dan op de rekening van de diaconie. Ja, of dat, ja dat is dus diagonale rekening van, van de kerk. Is die ergens, is die ergens terug, terug te lezen? Te komen. Is, die... is het ergens terug te lezen? Kunnen ze het opzoeken op een website? In het parochieblad? Website, heeft u dat ook? Oh, de website wordt snel even opgezocht. Okay.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 een berichtje sturen. Ja, kan ook natuurlijk. Redactie-at-zfm-zandvoort, daar kunnen we altijd een berichtje terugsturen. Ja, daarom. Ja, daarom. En misschien mailen, of tenminste googlen op Agatha-kerk zo. Als ze echt willen, dan kunnen ze het wel vinden. Daarom. Nou, een hele goede zaak. Hartelijk bedankt voor Thierry Baudard en jij ook, Carina. Uh, we gaan ja, je volgende week weer uh, luisteren met wat uh, zaken over uh, de Formule 1. Uh, ja, tenminste, ja zeker De, de achtergronden, er, er hebben over en, uh, daar hebben we het nog sfeer, over. Daar hebben we het nog over. Gewoon ja. sfeerimpressies, et cetera. Dat wordt uh, heel leuk. Want, uh, Hartstikke leuk. Ja, we gaan vol Ik heb er zin in. Ja, zeker. Dat, uh, wij ook. Dus <laughs> Dat komt helemaal goed. Hartelijk bedankt voor je bijdrage weer, Carina. Okay. En een fijn weekend. En een goed weekend nog. Ja? Heel fijn oh, okay. weekend. Oké, okay. bye Bye-bye. Bye. Muziek.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 Resist, resist It's from yourself You have to hide oh. Come up and see me To make, make me, me smile, smile. Uh -oh. I'll do what you want Running wild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 Dat was Cogni Rebel en Steve, uh, Steve, Harley, Steve Hartley. Ja. En dat, dit werd altijd in de genoom gedraaid. Ja, ja, uh, daar kwam jij toch ook wel in de genoom? Ja, dat, bij, ja, ja, ja, ja, bij Wilfred Tatus. Ja, lekker man. Ja, uh, bij, ja dus we, daar hebben we lol beleefd. Ja, daar kun, ja. kun je zeggen. Daar kunnen we mijn uitzending mee vullen, denk ik. Ik denk het wel. Ja, nou, dat gaan en, we niet uh, doen. Maar ja, we, we hebben aan de telefoon Erik Weijers. En Erik Weijers uh, gaat uh, ons uh, bijpraten over het Formule 1-weekend en uh, de, de bijprogramma, zoals dat heet. Ja, welkom uh, uh, uh, in het programma weer, Erik. Goedemorgen. Goedemorgen, jij bent niet in Zandvoort, hebben we begrepen.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 in... We, hebben, we hebben twee support races dit jaar. Uh, dat is de, de Ford Super Cup uh -huh. en de Formula 2. En waarbij het wel zo is bij de Super Cup, die rijden een dubbel programma bij ons. Uh, en dat komt omdat hun een race in Iwola dit voorjaar die campfire is toen afgelast vanwege het slechte weer. Oh ja, ja. Uh, dus daardoor misten ze een race op de kalender en die wordt in Zandvoort extra ingehaald. Oh, dat is okay. wel mooi En, uh, en dat, is het, dat is het bijprogramma op de baan van racen. Ja. Uh, naast de Formule 1 natuurlijk. Ja, en, uh, en dat is inderdaad één klas minder. De Formule 3 is er niet bij dit jaar helaas. Ja, en we hebben gelezen dat uh, volgend jaar Formule 2 en Formule 3 allebei ook niet komen. Klopt dat nee. nou of niet?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 Ja, zeker, nee, zeker. Nee, nee, nee. Dus zo er zo te... is uh, spectaculair <laughs> bij. Alleen wat, uh, wat, wat dat is, dat is nu op dit moment nog niet bekend. Dus dat, uh, Jullie gaan een paar, paar, uh, paar IndyCars halen, of niet? <laughs> een, mooie, Sorry, een paar IndyCars uh, mooie show Ja, wie weet. Dat kan niet zo gebeuren. Maar er maar, is nee, maar nee, nee, maar dus, trouwens alles, alles mogelijk. Uh, maar zeker weten dat er, een, uh, dat er ook een heel mooi bijprogramma volgend oh, jaar is. Okay.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 en daarnaast een Stapje hoger is opgekomen en nu voor zijn tweede volledige seizoen in de Formule 2 rijdt. Ja en nu dus ook al in staat is om af en toe een race te winnen en dat is natuurlijk dus hartstikke goed. Ja, het, en, te... uh, ja, die Formule 2 is ongelooflijk competitieve klasse, ja, uh, want er is eigenlijk komt dat nooit voor dat een uh, rijder zeg maar een heel seizoen domineert. Er zijn al heel veel verschillende winnaars en uh, het komt altijd uh, spannend tot aan, aan het laatste evenement. En,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 Nee, nee, nee, nee, dat is je niet. Nee, nee, nee. Maar er zitten nu 24 rijders in de Formule 2. Ja, die willen allemaal één ding. Dat is dan Formule 1, dan ja. gaan dus. Ja. Ja, dus de kans dat het lukt, is misschien niet heel groot. Maar eh, dan nog is het natuurlijk een enorm goede leerschool voor ja. andere professionele raceklassen. Heeft wel een carrière in Amerika, in de Indycars of uh, endurance ja. race of allemaal of een wereld, wereldkampioen wereld, van sportscars of GT's. Sports uh, je, je kan alle kanten op wat dat betreft. Dus ja. Ja. wat dat betreft is het zeker geen. Uh, uh, ...zijn het geen, geen loge, het zijn, het zijn nutteloze jaren die in die Formule 2... Uh, uh, die dat geloof Zijn er nog meer uh, races die uh, rond het Formule 1 weekend uh, plaatsvinden? Buiten de dingen die je Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Uh, qua races is dit het programma bij ons volgende week. Uh, uh -huh. Dus de Formule, uh, de Formule 1, de Formule 2... En, en de Porsche Supercup met twee races. En, en voor de rest is natuurlijk op de baan wel voor alles nog te zien. Er zijn natuurlijk veel artiesten die optreden. Zowel in de Arena als op het rechte stuk. Er zijn ook nog wat spectaculaire demonstraties. Noemen noem ze dat er dan, Erik? Uh, nou ja, we hebben natuurlijk zondag bekend. André Rejeu? André Rejeu met zijn hele proces, uh, orkest natuurlijk. Oh, jij met zijn hele orkest Ja, Johan trouwens Orkest. Ja, zeker. ja, ja, ja, ja. ja het, hele orkest, het hele orkest komt mee. En, dat dus dat is fantastisch gaat het worden. Oh, dat is wel heel uh, spektakel, denk ik. Zeker weten. Worldwide, want hij is natuurlijk overal be uh, be uh, ja, is enorm bekend. Uh, over nou de... Ja, dat, dat is zo. Ik denk, hè, naast uh, een be beken paar bekende DJ's, is het op dit moment uh, ja, de, de meest bekende artiest van Nederland. Ja, wat ja, spelers zijn nou dat dus Wilhelmus of uh, dat wordt weer gezongen? Uh, ja. Nee, nee, nee, de Hammers gaat ook spelen, inderdaad. Wie gaat het zingen dan, of is het alleen muzikale uitvoering? Dat moet ik het antwoord even over te schulden. Ga ik zelf zingen? Nee, nee, dat lijkt me niet verstandig. En laten we nog heel even terug gaan naar die Porsche-cup, want daar rijdt ook een Nederlander, Larry voorde. Ja, dat klopt. Ja, een Nederlandse. Uh, ja, ja, ja, verlagen. Ja, er zijn er meerdere, natuurlijk. Hè? Ja, dat is ook wel leuk. Maar de lorry is nou uit... ja, sterker, sterker nog, er rijdt ook een, een hele jonge coureur, uh, Morris Spuring. die is voor mij net 18 oh. uh, geworden. Leuk. En die heeft uh, de Supercup op Spa gewonnen, oh, uh, goed. Okay. drie weken geleden. En dat is respectueel. Daarmee was hij de jongste Porsche Supercup winnaar ooit. Oh, leuk. En ja, ze kwam een groot Nederlands talent. Dus ja, nee. In de Supercup, ik geloof dat we in totaal... 9 of 10 Nederlanders meedoen. Oh, zei je Ja, want daar zijn we goed in te tegenwoordig. Nederlanders zijn altijd wel succesvol geweest in de Supercup. Patrick Huisman en zijn broer. Ja, Jeroen Bleekemolen daarna. ja. En ja, Verlaag natuurlijk. Dat is allemaal kampioen geworden. En ter voorde natuurlijk ook al twee jaar geleden. Ja, ze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 Uh, nou, die is nog geen 30, hè, dus die zit ook nog wel uh, in 400 jaren. Ja, ja, ja, ja. Nou, uh, hartstikke bedankt, Erik. We zullen je verder niet storen. Want uh, nah, je moet natuurlijk. Uh, uh, uh, je kan niet heel lang wegblijven, denk ik. Want er is nog genoeg te doen nee, komen de komende week. Is, er, valt een, er valt een hoop te doen uh, ja. nog de komende week voor ons. Lijkt maar nou. We zijn er met het hele team. Uh,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 Kings of uh, Lyon, klopt dat? Uh... Ja, mooi. Ja, met uh, ja, een heel fijn uh, mopsje op papier voor hoor, van fans. Nee. Uh, goed, uh, we gaan verder met ons <laughs> programma. Goedemorgen Zandvoort. Uh, tegenover Zo. ons zit uh, gezelligheid, gezellig alom.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 uh, iets over de 80.000 leden op Facebook en we hebben op social media als bij elkaar wat meer dan 200.000 uh, volgers, dus ja. Zo. dat is een beetje uit de hand gelopen hobby. Kan je zeggen, ja. Je ja. Vlak voordat ja. hij uh, zijn met bij uh, Alfa Tauri, hè, toen? Ja, Torosso uh, was het toen uh, ook, ja. ja. uh, Toen, toen uh, won je hier nog op de 3-race, ja. dat weet je ook waarschijnlijk. Ja, zeker. En toen is het eigenlijk een beetje gaan, gaan rollen, hè? Ja, ja, ik hield het al langer bij, omdat ik dacht van uh, Jos was heel goed en Sophie, uh, ja, zijn moeder, moeder was mo ook ja. heel erg goed.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 Pagina's. Die ja, doen dan ja, net of ze ja. fanclub zijn. Ja. En dan uh, alle artikelen die je daarop ziet zijn altijd van één pagina. Ja, maar dus er is dus geen uh, officiële fanclub? Nee, er uh, is er niet. Maar waarom niet? Geen idee. Ze wilden, ze wilden dat ma we... Management wilde het niet. En Jos niet. En Max denk ik ook. Want Jos had het grootste fanclub ja, in, klopt. In, in Nederland. Ik had ze bij de eerste duizend toen. Ja. <laughs> van de leden. Zo'n er pasje erbij. En oh, ja, ja. een blad waar we elke keer Tegere kregen plaatje, met Dutch uh, devil. devil. Ja, Dutch Devil ja. Ja. heb ik thuis liggen. Want ja. ik heb het zelf opgeschreven. Ik werkte toen bij het AD. Ah, oké. En toen heb ik nog een paar artikelen gemaakt. Ja, dat was leuk. Ivo op de kamp en nou die ken je natuurlijk ja, ook wel. Ja, Limburg. Waar we, ja, uit Limburg. Daar gaan we donderdag afscheid van nemen. Want die stopt dan met... Uh, oh echt? Nee, niet, hij is niet overleden hoor. Maar nee, nee, dat nee, snap nee, ik. Maar hij, hij, stopt. hij stopt met uh, het werk. We gaan met een paar oude collega's donderdag uh, hier in Zandvoort uh, een etentje doen. En, ah, leuk. Als ha ik het goed heb, was hij alle keer zo goed als gestopt. Maar toen kwam Max weer ja, naar boven. Ja, klopt. Dus ja. Hij weer doorgegaan. doorgaan. Ja, inderdaad. Dat klopt, ja. En <laughs> wat ja, ja, ja. doet ja. hij eigenlijk?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 veel beter dan dat iedereen dacht. Ja. En die heeft, had dus tijd. En uh, Maxi was zo... Ja, eager uh, ja, zeggen ze het Engels. Gedreven. Gedreven, ja. Ja, ja. Om, uh, uh, ja. Om te rijden. En die heeft staan huilen. Net zolang dat hij een kart ja. onder zijn kont kreeg. Ja, klopt. En Jos die heeft hem echt uh, hardcore uh, lesgegeven. Nou, mm. ja, met al die genen. Met mm. al die uh, kracht. En ja, ze hebben zoveel... Ze, ze zijn er vol voor gegaan en ja. uh, dan heb je al gauw door. Dat kan, wel ja, dat kan wel dat, heeft wel ge, dat heeft ze geen wind erin Precies, zoals dat heet. Ja.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 en dan ga je een jaar of vijf ergeren dat iedereen zo slecht over hem schrijft. Want hij stond weer in de Grinbak. Dat is wel grappig. We hebben in de huisregels staan van de GoMax fanclub. Dat er het woord Grinbak niet mag vallen. <laughs> nou, ik schreef het woord al OAD. En ik ben zelfs bij zijn, bij zijn eerste race geweest in Brazilië. Ja, ah, oké. Okay. Uh, dat was meteen een goeie. het Benetton. Ja, dat, dat maakte een enorme klappen. Nou. Maar hij raakte daar niet de Grinbak, maar een gras. Ja, da nee. Daarom ging je tollen. Ja. Maar um, ja, ik, ik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 Ja, uh, hij komt wel heel vaak... Uh, ja, uh, maar de ja, kant heeft twee verhalen. Uh, of twee... Nee, de wel, of heeft of twee, kant, kant, hij, twee, twee kanten. Het kanten het was, ja, uh, ja. Hij ging eerst links langs. Dat was dan lukt de rechts. Ja. En anders eroverheen. Ja. Ja. Zo, uh, zo was hij. en wat ja, is, is ook gebeurd. Dat, dat hij van tevoren al zei van... Dan reed hij bij Simtech. In race in Racing Canada. Dan zei hij... Ja, ik ga mijn best doen. Maar rond, tussen rond de 40 en 45... Dan vlieg ik eruit. Want ik ontploffen mijn remschijven. Die ja. zijn niet goed genoeg. Dan hadden ze geen geld voor. Ja. Ja. En hij re, haalde iedereen in. En in die, in die bocht... Uh, wat die, nou, niet de bocht... Maar in de ronde wat hij had gezegd remschuiven ontploft. Nou, we staan er, staat er op in de dag erop in het telegraafhoofd. Dat is. verstappen weer in de grindbank. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, dus het ja, top. -tall. Hij was een beetje onbesuist. En gelukkig heeft Max daar wel minder. Ja, nee, die, die rijdt natuurlijk nu gewoon als ja. een soort computer. Hè? Dat is echt geweldig. Maar hij maakt helemaal geen fouten meer. Geweldig, hè? Maar ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Jos was wel een beetje. Ja, het was een hele snelle connoisseur. Ja, ja, niet, niet alleen om. dat, maar privé ook natuurlijk. En, ja, wel, ja, ja. ja, ja, ja Opvliegerig. En, ja. en, uh, Ik was ja. er niet bij. Nee, maar. <laughs> nou ja, maar als je wat, als je wat schreef over. De, uh, wat negatiefs over en dan kwam meteen zijn vader Frans hè, die uh, meteen in actie <laughs> ja die heb ik ook goed gekend en uh, ja, ik, ook. ja en, en, en ik en ik heb Jos een keer zien huilen in, uh, in uh, die brandweekend uh, in uh, Hockenheim in Hockenheim en uh, toen op zaterdag mocht je nog een, een, een andere uh, de andere de, de de wagen van van je, je teamgenoot oh. rijden ja. en hij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 Naar Miami en Canada. That's nee, dat zijn precies de twee races waar we niet geweest zijn, door die niersteen. Okay. Oh, wow. <laughs> <laughs> ja, ja. ja. ja, dus, ja. Uh, maar Vegas gaat het als het goed is wel ja. hoor. Hoeveel, hoeveel Grand Prix heb jij gezien bij elkaar? Oef. Dus, hebben uh, ze nooit geteld? Nee, ja. We hebben natuurlijk heel veel, vooral in Europa, die hebben we de meeste, hebben we vier of vijf keer al gezien. Ja. Maar als je optelt afzonderlijk, dan hebben we Abu Dhabi, Japan, Bahrein.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 Ik was dit, uh, Ja, die was we nog wel. Ja, ja, ja, ja, absoluut. We zitten hier nog steeds met uh, Bas van Bodegraven van uh, GoMax Fanclub. Oh. Zo zeggen we het goed, hè? Ja, top. Actief op uh, nou, ja, YouTube, Twitter, uh, Instagram, Facebook. Zijn er, Va er nog meer dan niet? Nee, nee, dat is wel. Vanaf, we zijn begonnen met Facebook, maar tegenwoordig doen we het meeste YouTube, uh, nee. video's maken en livestreams. We zijn de nee. hele week trouwens... Uh, TikTok? Nee, TikTok? Uh, dat, is, dat is niet aan mij besteed. Nee? Nee, nee ik, ik, ik, heb, ik ben al blij dat ik Instagram nou een beetje onder kies. kiezen. <laughs>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 Ja, maar het is YouTube, nou, waar we bijvoorbeeld deze week, als mensen dat willen zien, dan hoeven ze mijn naam erin toetsen op YouTube. Uh, deze week zijn we elke dag live, of, uh, maandag, dinsdag, woensdag voor het circuit. Okay. En uh, donderdag met, met de pit ook even. En dan, ja, moet, de rest moeten we kijken. Maar nou, we, jij slaapt dan in die bus. Camper, ja. In die camper. Ja, ja. ja dat maakt het ja. nog helemaal goedkoop, hè? want dan hoef je, ja. je Jou, hier niet. Hoezo? We betalen voor een week uh, op camping. Uh, ja, Wie? Ik zal maar even bed overtrek noemen, 900 euro. Gaan we echt, nee, ja, we joh. echt op. 5 uh, de laaks. Oh, de laaks, <laughs> Ja, ja, ja. <laughs> <A> big <bit>. <laughs> <laughs> Nou, dan zit je wel lekker dicht bij het hoor.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 Oostenrijk. Ja. Ja, dan zie je, als je Echt bijvoorbeeld waar? op de Red Bull tribune zit, dan zie je 65 is veel, van de baan. Yes. de zie je ze En de andere 35 zie je een groot scherm voor je neus. Ja. En de, vooral als er pitstops zijn geweest, is dat hm. ja. ideaal. Dus, ja. uh, nee, dat, nee, dat, maar de rest, uh, bijvoorbeeld Spa, daar 44 rondjes. Ja. En dan zie je even op Kermel zie je ze langskomen en klaar zijn. Ja, en in Zandvoort ja. natuurlijk ook. Ja. Ja, ja, maar Zandvoort is wel toch wel speciaal. Hè? Ja, wel, <laughs> weet ik, ik heb het vroeger allemaal meegemaakt ja. als kind. Wij ja. ja natuurlijk ook altijd naar de, ja, de, de, de, naar de, naar de Grand Prix. Hey, ja. Bas, jij gaat uh, vandaag ook weer een filmpje erop zetten en je hebt een primeur vol, volgens mij. Ja, dat nou, je... we gaan uh, direct naar het circuit want daar is Extension Rebellion heet Extension dat geloof ik. Die, ja, hebben die, uh, circuit, no uh, ja, die hebben de circuit uh, geblokkeerd. Hebben ze, zijn ze een week in de war? Ja, maar... ik weet niet of ja, ze zich vastgelijmd o. hebben maar uh, oh. sinds, uh, <laughs> ja, sinds een half uur, ik heb een half uur geleden foto's gekregen nee, van je? Patrick Berg, oh. dat ze daar uh, gewoon uh, zitten. Dus of ze er nog zitten weet ik niet, maar als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 Tijdens seizoen 400 euro per maand en daarbuiten zit ik op 100 euro per maand. Oh, ja, dat dus uh, ja, dat dat is, daar worden. kan ik hier de camping nog niet van betalen. Nee. <laughs> maar het is een begin hè? en er is ja, een nieuw, iets nieuws een nieuwe ontwikkeling. Dat is echt fantastisch. Dat heet... Uh,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 Dan, dan hebben hun systeem, dus even AI. KS, uh, ja, ja, ja, ja, ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, die, die, dan de, zie je dezelfde video met mij. dan kan ik ineens oh, ja. Mexicaans. Ja, dat is in de ontwikkeling. En, uh, ja, ze hebben, ik heb al voorbeelden gezien, dat is fantastisch. Mooi zeg, ja. De, en dat zou uh, mooi zijn. Want ja. er is, nu hebben we één coureur, maar dan hebben we er twintig ja. da, daar de volgers van. Ja, inderdaad. Ja. Geweldig, ja. ja. En jij was ook in 2021 bij uh, de merkwaardige ontknoping in Abu Dhabi. Ja. een geweldige ontknoping eigenlijk. Ja. Hoe, hoe heb je dat beleefd toen? Ja, dat was fantastisch.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 naar huis Dat is een hotel gegaan. Uh, tien rondjes voor het einde. Nou? En die kwam als morgens pas achter de Max <lacht> ja, ja. ja, ja, ja. Ja, die had, en, ja, en ja. Uh, ik moet zeggen, Ingrid, uh, mijn vriendin, die heeft ook getwijfeld op een gegeven moment, want het was, het was gewoon een saaie race. Ja. Van, uh, en die dacht, ik kan het niet meer aanzien. Ik zeg, nou, nou blijven toch, nog even. Het was toch wel, ik vond het, het moment dat, uh, dat uh, Pires... Uh, dat was prachtig. Uh, uh, tegenhield en, en uh, dat Max weer een klein beetje. Ja, dat was fantastisch. Ja, dat, was, maar, dat was eigenlijk ver, buiten de laatste zeven ronden dan. was ja. dat het enige mooie ding, ja, dat klopt, dat klopt. vond ik. Dat klopt, klopt. Vond je ja. het niet een beetje zielig voor Hamilton? <laughs> <Stop>. <laughs> <laughs> nee, alles behalve. Nee, ik heb geen hekel aan ja. hem hoor. Maar ja, uh, hij had genoeg geflikt dat je me wegkwam. Net als in ja, Silverstone ja, en zo. Ja, is waar. Ik, uh, ja, nee, ja. ik vond dit wel heel erg mooi. Ja. Ja, jij hebt een paar uh, zeg maar, uh, helden in de Formule 1. Hè. Dat is uh, Alonso en. en... Uh,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 Fantau en hij was echt het allerbeste blijkbaar. Beter dan Hamilton en Alonso. Voor zeker die jongens zelf. Hè? Voor zijn ongelooflijke vriendin. Ja, ja, precies. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. En, ja je noemde net de, de naam al van je vriendin. Want ja. jullie gaan altijd samen met Ingrid zitten. ja ja, Ingrid, houdt het allemaal in de, de gaten. Even Ingrid. Uh, die gaat jullie gaan ander samen. Ja. Ook al jaren. Zeg maar. ja, ja. Uh, Ingrid als, als Ingrid het niet leuk vond, dan, dan nee, was dan het een, was je ook was nooit van gekomen. Nee, nee, zeker nee, nee. die eerste jaren hebben we echt, uh, ja, hoe zeg je dat uh, hebben we er eigenlijk niks aan gehad, of tenminste, kost ja. het alleen maar geld en ja. tijd. En ja. Dankzij... Ja, Ingrid komt er nu even bij. Ja, heel ja. Even. Want jij bent ook een formule-fan, neem ik aan, Ingrid. Ja, dat ook is al, al jaren? Ja, ook al jaren. Dat vind ik wel heel leuk om uh, te vertellen. Uh, iedereen denkt dat ik Formule 1 fan ben geworden uh, ja, door Bas... Maar eigenlijk ook voordat we elkaar leren kennen, was ik al fan van Jos Stappen. Oké, okay, heel goed. Dus in 96, 97, 98 ging ik naar de ja, Grand Prix van. Ja, Spaak. over het hekkeling. Oh, wat goed. Over het maar hoor. wat worden we nou? Een Dat wat? hebben we hier zo dus nooit gedaan hoor. Dat komt u nog. Wij waren kampioen. Ik had uh, ja, niet zoveel geld en het was voor ons niet zo ver. Dus we gingen naar de auto's luisteren en.. Uh, dan ben je op een ja. gegeven moment daar en dan denk je, nou hoor ik het, dus ik wil het ook zien, dus wij hadden een hek pas. Nou, ja, dat was Ja, mooi. leuk. Dus jij bent eigenlijk eerder fan geweest dan Bas? Nou, tegelijk denk ik. Ja, ik, daar en Maas begonnen bij mij, dus ik ja. denk ik, ja, ja, ja, ja. Dan. Ah, tuurlijk. Ja, dat was in 92, was dat wel weer. Ja, ja. ja Hij uh, uh, is in 94 begonnen. En wat vind je nu zo spannend aan de Grand Prix? Is het echt door Max? Of stel, ja, haalt Max eruit? Ben je dan nog zo enthousiast? Nou, ja, mm, iets minder. Natuurlijk kijk ik wel voor Max. Jawel, ja. zeker wel. Maar... Uh, nou, we als uh, Nee, zeker als niet. Uitkant. Ik denk in 2018 hebben we heel veel races gehad dat Max uh, snel uitviel. En uh, wij blijven gewoon... Ik blijf wel zitten tot het einde, want dat sport ik iemand anders. Ja, helemaal ja. goed, helemaal goed. En toen, Max. in die tijd, was het uh, Ricciardo. Hey, Oké. Okay. Bas en ja. Erik, ik weet niet, uh, we gaan, uh, worden er zo uitgedrukt door het nieuws. Maar ik wil even nog iets vertellen. Hartelijk bedankt voor jullie komst. En een hele fijne weekens in Stantwoord. Dankjewel. Ga je zeker, En dan We komen elkaar nog tegen in het dorp. Dat denk ik ook wel. Nee, ik wilde nog even vertellen dat uh, ZFM Radio wordt omgedoopt volgende week in de ZFM Race Radio. We gaan drie dagen live, hè? Ja, dat uh, gaan we. Van gaan we zeker tien, doen. tien tot zes. Dus ja, uh, met uh, sfeerimpressies in het dorp. Ja. Uh, leuke gasten hier in de studio. En uh, ja, dat wordt een heel leuk weekend voor Dat wordt zeker een leuk weekend. Ja. En, ik heb er zin in. Ja, en, en, en, en tijdens de race uh, houden we onze mond wel. Hè? Dan moet iedereen kijken natuurlijk. Dus, Dat denk uh, ik ook. Gaan we lekker een muziekje draaien. <laughs> uh, nou, uh, dankjewel Pim. Dankjewel Pim. De technicus Pim. -pro. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.